kwam neer in een dichtbevolkte wijk in Lagos, vlakbij het internationale vliegveld. Of er ook op de grond slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Bij gevechten tussen het Soedanese leger en rebellen in het noorden van de provincie Darfur... zijn volgens het leger 45 rebellen omgekomen. Er zijn ook militairen gesneuveld, maar de legerwoordvoerder gaf daar geen aantal bij. De doden vielen bij de strijd om een dorp in Darfur. De rebellen zouden de aanval op het dorp hebben geopend. De rebellenbeweging in Darfur wil de regering van Soedan ten val brengen. Bij gevechten en etnische zuiveringen in Darfur... zijn volgens de Verenigde Naties in de afgelopen negen jaar 300.000 mensen gedood. Novak Djokovic heeft zich op Roland Garros met moeite geplaatst voor de kwartfinales. De nummer één van de wereld versloeg in vijf sets de Italiaan Andrea Seppi... nadat de Servier de eerste twee sets had verloren. De partij duurde ruim vier uur... Ook Roger Federer bereikte de kwartfinales. De Zitser versloeg de belf David Guafin in vier sets. Dirk Kuyt gaat naar de Turkse voetbalclub Fenerbahce. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij de club uit Istanbul. De 31-jarige Kuit voetbalt nu nog bij Liverpool en ook speelt hij in oranje. De Turkse voetbalclub is omstreden omdat Fenerbahce een van de hoofdrolspelers is... in een omkoopschandaal in de nationale voetbalcompetitie. Onder andere de voorzitter van de club staat daarvoor terecht. Het weer vanavond grotendeels droog, maar vannacht komt er vanuit het westen opnieuw regen het land binnen die vooral 's ochtends valt. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. NOS NOS NOS Radio 1. Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond. De laatste vrijdag voor het EK is in ieder geval door één international goed benut. Dirk Kuyt tekent een contract bij een nieuwe club. Hij verhaalt Liverpool voor het omstreden Fenerbahce. Een ander land, een andere cultuur. En uh, ja, daar is denk ik uh, Fenerbahce en Turkije en Istanbul de perfecte stap voor. Kuyt vertrekt morgen met het Nederlands elftal naar Krakau. En om een training van Oranje daarbij te kunnen wonen, heb je een kaartje nodig. Als je dan ziet dat de kaartjes uh, waren beschikbaar vanaf zaterdagmorgen 9 uur. En de eerste klanten stonden vrijdagavond om 11 uur al in, de, al, in de, al in de rij. En dat binnen 12 minuten waren alle kaarten vergeven. Succes in Scheveningen bieden geen garantie voor Londen. Toch werden Salekijzer en alleen van Iersel maar een mooi Europees kampioen beachvolleybal. Dit was even een leuke, leuke tussenstop die we, ja, die we heel graag wilden halen. Maar één glaasje van champagne kan wel hoor. En verder aandacht voor Roland Garros, een Golf in Vlaardingen en ook in Wales. Epke Zonderland lukte in Maribor wel wat vorige week in Montpellier niet lukte. En we bellen met Wout Poels. Die tweede werd in de ronde van Luxemburg en daar ook nog de Koninginnenrit won. Kortom genoeg te doen, tot 11 uur in Langste Lijn. Zoals gezegd, Dirk Kuijt speelt de komende drie seizoenen in Turkije. De aanvaller heeft een contract getekend bij Fenerbahce. Op de rustdag in de voorbereiding van het Nederlands elftal... legt de international aan verslaggever Han Kok uit... welke snaar Fenerbahce bij hem heeft geraakt. Ja, nou, ik, ik wilde nog één keer een, uh, ja, een hele andere uitdaging. Maar ik ben wel heel amb ambitieus en ik wil gewoon uh, voor de prijzen spelen. En uh, Fenerbahce uh, zit ook in de voorronde van de Champions League... Iets wat me ook heel erg aanspreekt en uh, ja, die, die, die dingen die maken het voor mij gewoon uh, de perfecte stap om deze keuze nu te maken. En, uh, ja, ik wil graag met Venebadje uh, ja, de titel winnen, maar ook gewoon uh, de Champions League halen en het daarin goed doen. Ja, nou is Fenerbahce het laatste jaar ook wel uh, even op een wat mindere manier het nieuws geweest heeft, via dat omkoopschandaal. is ja. dat nog meegespeeld, van, dat je dacht van, moet ik daar wel naartoe gaan? Ja, nou goed. Uh, we zien natuurlijk heel veel uh, gekke dingen op dit moment in de wereld van het voetbal. En, en, en, en schandalen. Maar ja, ik heb vertrouwen in deze club dat ze weer uh, de juiste richting op gaan. En uh, natuurlijk neem je alle overwegingen mee. Maar ik heb er vertrouwen in dat wij uh, gewoon de Champions League gaan halen. En dat we daar gewoon uh, rechtmatig voor gaan, gaan spelen. En uh, ja, ik kijk gewoon heel erg uit uh, naar de toekomst. Ja, wat ook speelde was Feyenoord. Hè? Je werd zes jaar geleden daar vertrokken. Je zei ooit: ik kom terug. Hoe serieus is dat geweest? Want je hebt daar gesproken. Ja, nee, ik, ik heb een aantal gesprekken gehad met, uh, met Martin van Geel. En uh, dat waren hele open gesprekken. En uh, op het moment dat je zo'n gesprek uh, aangaat, dan heb je de intentie om eruit te komen. Alleen het, het vervelende, en dat, was, dat vond uh, Martin van Geel precies zo... is dat die gesprekken al vrij snel op straat kwamen te liggen. En uh, ja, dat heeft denk ik onnodig druk op de situatie gelegd. En ja, in die gesprekken is gewoon naar boven gekomen dat het voor beide partijen... En nog niet in zat om, om terug te keren. Maar waar, waar lag dat dan aan? Waar, waar hing dat op? Nou ja, gewoon op, op, op ambitie. En uh, ik heb zelf ook nog ambitie om, om, om toch nog een keer een Europese stap te maken. En uh, goed, ik moest dusdanige moest stappen terugnemen. En kijk, ik bedoel, beide partijen moeten, moeten volledig zeg maar, akkoord gaan en volledig elkaar vinden. Om, om tot een overeenkomst te komen. En dat hebben we, denk ik, heel open naar elkaar gedaan. En uiteindelijk uh, ja, zijn, we de, bij, zijn beide partijen er, erachter gekomen dat het er gewoon nog niet in zit. En hopelijk uh, is daar in de, in de toekomst uh, nog wel een keer een gelegenheid. Want ja, Feyenoord blijft mijn club. En ik blijf altijd de ambitie hebben om ooit aan een keer terug te keren. Alleen, ik heb nu voor mezelf de keuze gemaakt om, uh, om, om nog één keer een, uh, ja, een um, ambitie waar te maken in, in het buitenland. Goed. hoe belangrijk is het voor jou dat het nu achter de rug is, hè? Doe, uh, je weet nu wat je, wat je volgend seizoen gaat doen. Hoe belangrijk is dat met, ja, met het oog op, ja, morgen vertrekken jullie richting uh, Polen? Ja, nou, is voor mij heel belangrijk. Uh, Venebatsje was, was zo concreet en wilde zo graag uh, direct zaken doen en dat sprak ook heel veel waardering uit en... Ja, dat heeft mij ook uh, ja, direct over de streep doen, doen trekken. Om, om het gewoon zo snel mogelijk rond te maken. Punt 1 geeft voor mij denk ik, uh, en mijn gezin heel veel rust naar de toekomst toe. Ja, en ik kan me vanaf morgen gewoon weer volledig richten op, op het EK. En daar heb ik ook heel veel zin in. Ja, heel veel zin in. Maar hoe zit het nou? Want ja, iedereen heeft het maar over Huntelaar. Maar ook Dirk valt er op dit moment buiten. Ja, hoe is dat? Ja, nee, dat, is, dat, is, uh, dat is heel vervelend. En het is een grote teleurstelling dat je op dit moment niet. Uh, ja, tot, de, tot de basis elf behoort. Alleen, wij hebben gewoon uh, zo'n fantastisch team... met zoveel kwaliteit in ons elftal... dat ja, ook de jongens die zeg maar, net buiten de basis vallen... Uh, wel teleurgesteld moeten zijn. Maar die moeten ook straks klaar zijn... om, uh, om met elkaar een zo goed mogelijke prestatie te leveren. En dat is mijn intentie. Ik, uh, ik voel me fit. Uh, ik denk dat ik... Uh, de, de minuten die ik gespeeld heb, dat ik het redelijk tot goed gedaan heb. Op de trainingen gaat het goed. Dus ik moet gewoon wachten op mijn kans en op het moment dat de trainer me nodig heeft. Wij hebben als team één doelstelling en dat is met elkaar ja, die titel winnen. En dan moeten ook zeg maar, de teleurgestelde jongens, zoals ik daar één van ben, ja, even hun eigen ego opzij zetten. En met de volle ja, voor honderd voor het teambelang gaan. En, en zo, zo sta ik erin. En uh, ja, ik weet gewoon voor mezelf, en, en, en ik denk dat de trainer dat ook weet, dat ik vroeg of laat uh, belangrijk ga zijn voor het Nederlandse hoofdal. Op 11 uur langs de lijn met Trant van Peperstraat. Anouk uit 2004 en Girl. Het uh, Europees kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen... was succesvol voor Nederland. Sannekeijzer en Marleen van Iersel pakten voor het eerst in hun carrière... de Europese titel. En de mannen Emiel Boersma en Daanspijkers waren goed voor zilver... Een dagje beachvolleybal in Scheveningen... met de prestatie van de Nederlandse koppels... en de verklaring van technisch directeur Bert Goedkoop... over het mooie slotweekend. Want waar komt dit succes, succes zo opeens vandaan? Eigenlijk van een jaar of zeven geleden... dat we besloten dat beachvolleybal serieus anders moest. Dat we coaches en zijn gaan werken... met ondersteuning van het NSC NSF. Beachteam Holland toen opgericht. En dat werd nu zijn vruchten af. Niet alleen in de top, maar ook in de breedte. Waardoor we met vier teams bij de laatste acht stonden bij de heren... En de dames ook allemaal op goed niveau meedoen, dus vooral in de breedte zijn we beter geworden. We hebben ook, zeker aan de herenkant, een aantal jonge teams die de komende jaren ons veel plezier gaan geven. Championship point voor Keizer en Van Iersel hier in Scheveningen. Het is Sanne Keizer die serveert, doet het uitstekend. Kan er wel een Griekse aanval komen? Is dat dan weer het blok van Keizer? Nee, maar Van Iersel kan opvangen. Keizer kan er net bij, moet de bal rustig over het net. En is het afwachten op een nieuwe Griekse aanval? Kan die goed komen? Is het blok van Keizer? Nee? De bal gaat in de net en daar is de Europese titel voor Keizer en Van zal De eerste in hun carrière, laten we hopen dat het meer wordt. Maar ze zijn er heel, heel blij mee. Natuurlijk het... We hebben al een paar keer heel dichtbij gezeten op een... Uh...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 Of ik kan me niet anders voorstellen dan dat dit heel goed werkt voor het vertrouwen. Ja, dat is, uh, zulke wedstrijden winnen met een met, uh, ja, goed spel, dat is voor ons gewoon heel belangrijk. Dat moeten we zoveel mogelijk doen nog. En er zijn nog maar een paar toernooien en dit was er één van. En uh, ja, voor ons is dit dan een hele, hele gave omdat het in eigen land is. Dus uh, ja, elke, elke wedstrijd die je zo kan winnen met, met deze druk in een stadion en uh, tegen goede teams, dat is voor ons gewoon heel belangrijk. Teleurstelling op het strand van Scheveningen bij het Nederlandse publiek. Want het is waar en Spijkers niet gelukt. Om de Europese titel te veroveren. Brink en Rekkerman. Regerend Europees kampioen van 2011, dus nu ook weer in 2012. Boerswaar Spijkers hebben zich zeker in de tweede set enorm kranig geweerd. Ze hebben hard gewerkt. Het leek er even op dat ze uh, de bovenliggende partij zouden kunnen worden. Maar nee, de ervaring van de Duitsers gaf de doorslag. Mm -hmm. Zij weten hoe het is. Ja, nou ja, van tevoren was ons doel is de halve finale halen. Uh, die hadden we gehaald. Uh, toen hadden we ook nog de ronde. Dat werkt die half finale. Dus, Krijg je verbazing? Ja, nou ja, dat, ja, misschien wel. Ja. Valt voorhaken die verwacht zou ik zo zeggen. Maar dan sta je in die finale, Emiel. Dan wil je hem winnen. Ja, natuurlijk. Hij uh, ja, is zijn wereldkampioen en uh, volgens mij uh, individueel ook een paar keer Europees kampioen. Volgens is niet te tellen. Dus dat speelt sowieso mee. Maar ik vond op zich dat we nog best wel uh, rustig speelden eigenlijk. En, uh, niet hele gekke fouten of rare dingen. We zijn niet van het veld getikt hier met 2-0. Dat, uh, dat is ook alweer lekker. Alleen uh, ja, hadden we zelfs zelfs set kunnen winnen. Als we kijken naar begin augustus de Olympische Spelen in Londen. Je zei het al, we hebben al twee geplaatste koppels. We hopen dat er nog twee bijkomen. Wat is dan de verwachting van dat toernooi? De verwachting van het toernooi is dat we Lane kunnen echt meedoen in de top. Sanne Keizer maar even hier zo. Ja, correct. Uh, die kunnen echt meedoen in de top. Maar de dames zijn eigenlijk wel tien team teams die kans hebben op medailles. Dus dat is heel spannend. Ik vind de heren top op het moment ook vrij breed. En Schuil nummer door, die zullen echt uh, ja, in het toernooi in vorm moeten vinden en dat behouden. Dat is ook een team dat uh, soms echt top kan spelen. En ondanks alle hun ervaring ook soms wat minder. En dat zullen we de komende periode echt goed voor elkaar moeten krijgen. Dat hun piek op dat moment komt te liggen. Technisch directeur van de volleybalbond Bert Goedkoop. We gaan het over heel iets anders hebben. Turnen, Epke Zonderland, leverde een prachtige prestatie... bij de wereldbekerwedstrijden in Maribor. Verslaggever Hans van Zetter zag het gebeuren. Zonderland aan het hoogrek. Vorige week lukte het nog niet. De ultieme combinatie van drie salti, Nog nooit vertoond in de wereld. En dat wil hij toch doen. Want daarmee kan hij de concurrentie aan in de Olympische finale van Londen. Hier begint hij met zijn eerste Salto. Wat gaat het worden? De Cassina. Ja, dit gaat goed. Dan de Kovac. Jawel. En dan nu de Kolbad. Het is ongelooflijk. Epke Zonderland doet hier de ultieme combinatie van drie Salti's. Die nog nooit vertoond zijn in de wereld. Maar hij moet door. Hij heeft ook de anderhalve truit het ellengrepen doorsteken. Nu komt de Gaylord 2. Hoe gaat hij daar verder? Hij pakt hem en hij gaat door. Het kost hem kracht, maar hij gaat door in de reuzendraai. Hij is op weg naar de hoogste moeilijkheidsgraad ooit vertoond van 7,90. Als hij tenminste ook zijn afspraak goed uitvoert. Een dubbel salto met een dubbele schroef. Epke Zonderland hier al met zijn olympische oefening in Maribor. En jawel, hij wint goud hier in Maribor. En hij is klaar voor Londen. Epke, goedenavond. Ja, Vond het voor jou ook zo? Klaar voor Londen? Uh, nou, klaar voor Londen. Het komt in de buurt. Ik maak uh, goede stappen de laatste, uh, laatste tijd. En, uh, nou, de, oef de, de oefening is nu uh, voor het eerst gelukt, maar uh, ja, er staat nog een hapering uh, uh, ja, op de helft van de oefening. En, uh, ja, als het in Londen is, dan moet het gewoon perfect zijn. Dus uh, ja, Ik moet nog uh, een paar stapjes maken, maar ik ben, uh, ben wel goed op weg. Ja. En Denk je dan voor zo'n oefening nog even aan die kwalificaties voor het EK? Ja, natuurlijk dat het bijval in je, in je hoofd zit en uh, de druk uh, was natuurlijk ook wel, maar uh, ja, het gevoel van de overwinning wordt, uh, wordt eigenlijk alleen maar groter door uh, de afgelopen weken. ja. ja en, en ging het vandaag ook echt perfect? Uh, nou, bijna wel. Eigenlijk uh, verliep de hele oefening goed en uh, ja, de, de, het vierde vluchtelement, die halverwege mijn oefening komt, die, uh, die zat er iets te dicht op. Dat had ik uh, ja, verkeerd... Uh, Ingeschat, maar hij uh, ja, kon nog gelukkig wat doorturnen en uh, de uitgangswaarde is in ieder geval uh, behaald. En uh, het, het is uh, volgens mij uh, nog net uh, een PR geworden van mij ook. Uh, alleen het mooie juist is, omdat er inderdaad halverwege de oefening nog uh, ja, een fout is, uh, als je die er nog uithaalt, dan, uh, dan kom je echt in de buurt van de, van de hoge scores. Ja, want zoals je hem vandaag deed, uh, met die kleine correctie, dan is het in Londen goed voor een medaille, denk je? daar zit er wel dik in. Ik, euh, ja, het is natuurlijk altijd, altijd afwachten, maar ja, ik had nu een uh, score van 16 punten, uh, 275. Uh, en die, die fout, ja, als die uh, dat vierde vluchtelement gewoon perfect was gegaan, dan, uh, dan zit je toch wel gauw op een halve punt uh, hoger. Niet in ieder geval drie tiende, maar uh, waarschijnlijk wel vijftiende. Dus ja, dan klinkt wel uh, naar 16-5, 16-7. En uh, ja, afgelopen WK was uh, de nummer één zat dus in de 16-4. Dus uh, nou ja, als je inderdaad 16-5 16-7 scoort... dan uh, is de kans uh, goed aanwezig dat, je, dat het een medaille gaat worden. Over anderhalve week wordt bekend of jij of uh, Jeffrey Wammers naar de Spelen gaat. Volg je zijn prestaties? Ja, zeker. Ja, de, eigenlijk de toernooien. Uh, die, die nog meetellen, die, die gaan we samen af. Het uh, begon met uh, de World Cup in Cottbus en afgelopen weken het EK. En helaas dit weekend uh, raakte Jeffy geblesseerd als een knie bij, uh, tijdens de kwalificatie. Dus uh, heeft, uh, vandaag uh, kon vandaag en gisteren kon niet uitkomen in de finale. Dus dat was, was wel zonde. Maar uh, na ook wat er vandaag is gebeurd, er is toch geen twijfel meer? Ja, nou, dit, dit had ik eigenlijk wel nodig. En uh, ik had... Uh, ik Cutboes uh, een, een mooie score neergezet. En in de kwalificatie hier ook uh, ja, gewoon mooie scores. Alleen uh, ja, eigenlijk wil je gewoon uh, een score boven de 16, uh, 16 pakken. Want dan kom je inderdaad in de buurt van medailles. En uh, ja, dat is gewoon vandaag gelukt en die, die score staat vast. Dus uh, ja, die kant is uh, nu wel heel erg groot geworden dat, het, uh, dat ik uh, deze zomer in, uh, op de spelen ga staan. Tot slot, Epke, wat staat er allemaal op het programma de komende periode? Uh, Volgend weekend hebben we nog een uh, World Cup in Gent. Het uh, weekend daarop uh, zijn er Nederlands kampioenschappen. Dus dat zijn mooie, uh, ja, mooie uh, testen weer om de, om de oefeningen uh, nog een keer te gaan doen. En uh, ja, dan is het uh, in principe een maand uh, trainen. Waarbij uh, waarschijnlijk één trainingstage gepland is. En dan, uh, dan reizen we af naar Londen als het goed is. Precies, uh, dat laatste dat horen we graag. Epke Zonderland, uh, dankjewel. Graag en van harte met uh, de mooie wereldbekerprestatie in Maribor. Gaan we gaan meteen door met het EK-voetbal, want over vijf dagen gaat het beginnen. Gespeeld wordt er niet en toch weet het Poolse Krakau de ogen op zich gericht de komende weken. Voor de selecties van Engeland, Italië en Nederland wordt Krakau de uitvalsbasis tijdens het EK. De ploegen gaan er trainen, ver weg van de speelsteden. Maar is Krakau al in EK-sferen? Edwin Cornelis, ze ging alvast op onderzoek uit. Even kijken, het slot eraf. Dat werkt allemaal. Dan gaan we met de fiets het stadsverkeer van Krakau in. We bevinden ons een beetje aan de rand van het centrum. Daar waar je de verkeersaders hebt lopen. En daar waar ook de Wisla ligt, de rivier die rond de stad loopt. bij die Wisla een prachtig kasteel. En even daarvoor een luxueus hotel. Met uh, bij de ingang oranje Afrikaantjes in bloei. Dit kan natuurlijk niet anders dan het oranje hotel zijn. Is even kijken of we ook binnen kunnen komen. Oeh, de hotelmanager. Die kan ons misschien uh, wat laten zien. No. Enige aandringen? It's not for because we don't have a lot. Maar nee hoor. Mm -mm. Niet toegestaan. No. we can show you nothing. I'm sorry. Dus daar gaan we dan maar weer. op de fiets. Door het centrum. Naar het Marktplein. Ladies and gents, um, do you like it? Ha, er is ook een gids. Uh, actually, the McDonald's is one of the most interesting sites on the way. Een heel doorsnee fastfoodrestaurant zou je zeggen, maar nee, deze McDonald's staat symbool voor de vrijheid na het vallen van de muur. En when the first McDonald's appeared here in Krakow in the early 90s, people were standing in line for over three or four hours. Can you imagine that? Standing in the line for over 4 hours to get in line to buy a French fries and Coca-Cola. En als je heel goed zoekt in het centrum, dan kom je een vleugje EK-sfeer tegen. Hier op dit pleintje. Mogen kinderen op een geïmproviseerd voetbalveldje penalties nemen? Het begint erop te lijken. De eerste symptomen zijn er bezig. De vlaggetjes komen, de shirts komen, de alles gaat langzaam komen. En nu in de morgen dus de teams gaan komen, nu is het helemaal klaar hier. Twee Nederlanders die wonen en werken in Krakau... zien wat zo'n toernooi teweeg brengt met een stad die alleen nog maar een trainingsstad is. Maar niet van de minste ploegen, want behalve Oranje trainen ook Engeland en Italië hier. En om de trainingen bij te wonen moet je eerst een gratis ticket bemachtigen. Dat gebeurde gisteren. Als je dan ziet dat de kaartjes uh, waren... Uh beschikbaar vanaf zaterdagmorgen 9 uur. En de eerste klanten stonden vrijdagavond om 11 uur al in, de, al, in de, al in de rij. En dat binnen 12 minuten waren alle kaarten vergeven. Ja, ik denk als er gisteren gewonden zijn gevallen... bij het ophalen van gratis, ka gratis kaartjes... dan uh, ja oké okay, dat is eigenlijk de enige manier voor de minder uh, vermogende... om toch iets te proeven van de ploegen die hier aanwezig zijn... Ja, ik vind het niet vreemd dat daar hele rijen hebben gestaan. Dat, uh, dat is een ding dat zeker is. Op deze zondag profileert Krakau zich voornamelijk weer als culturele stad. Op het podium in het centrum staat een dansgezelschap. In traditionele kledij. folkloristische muziek. En toch kijken ze in Krakau uit naar het EK. En vraag je af waarom deze tweede stad van Polen dan geen speelstad is. Zeker hadden ze daar graag gewild zijn van tevoren het stadion uitlokkerd, dus gebruikt. En de gok dus, dat het dus ook hier dus zou komen. Dus ja, Waarom hebben ze het niet gekregen? Ja, dat zijn veel antwoorden voor, maar de goede zou je toch, en toch nooit horen. Dus, uh... Ik hoor wel dat het misschien een beetje politiek is. Dat de infrastructuur in Krakau zo goed is dat ze dachten van nou, daar hebben andere steden meer aan. Dat is mogelijk, ja. We zullen, we zullen het zien, maar. Het is een gemiste kans dat ze Krakau hebben laten, laten liggen. Ik denk dat deze, sta, deze stad gewoon zoveel macht heeft om dat echt wel naar zich toe te trekken. Maar ze hebben dat gewoon heel bewust niet gewild. Want de tweede stad van Polen, hè? Ja, precies. En uh, als hier wedstrijden zouden spelen, dan verwacht ik... 200.000 supporters die non-stop hier feesten. Ja, hier 400 kroeg op een uh, vierkante kilometer. Dat gaat vroeg of laat uit de hand lopen. En daar da, da heeft deze stad helemaal geen zin in. Nu uh, hebben met name de supporters uit Italië en Engeland wel een uh, wat slechte naam. Hè? Als ze zijn de hooligans, zijn ze daar nog bang voor in Kraka? Uh, ja, ja zeker, zeker. En natuurlijk heb je de Poolse harde kern. Visua of uh, Krakovia. Dat zijn ook niet echt bepaald lievertjes. Uh... Dus, uh, Hebben ze de regels aangescherpt? Uh, nou, die zijn hier sowieso altijd behoorlijk scherp uh, wat betreft hooligans. Want die komen eigenlijk alvast het centrum niet in. Uh, die worden altijd heel snel het centrum uitgeweerd. Nou, ja, het is wel wat hardere hand in dit land dan in Nederland. Uh, hier zijn geen rechtszaken en geen... Uh, ja, langdurige gesprekken over uh, behandeling van supporters. Gewoon, uh, maak je rotzooi, krijg je klappen. En uh, dan heb je ze waarschijnlijk gewoon verdiend. Nog een klein weekje, dan gaat het EK van start. En dan moet de cultuur van Krakau misschien wel even plaatsmaken voor het voetbal. En wat verwachten ze in deze trainingsstad? Wordt het een invasie van supporters uit diverse landen? Nee, ik denk dat het uh, toch is tegenvallen. Maar goed, je hebt hier zoveel uh, verschillende groepen zitten... Dus ik denk dat toch wel een samen, ook op de Rinnik, ook hier een geweldig groot feest gaat worden. Morgen in het Sportkatern, vanavond op de radio. Dit is Langs de Lijn met Frank van Peperstraten. Gotta handle with finesse and no stress with the best. Yeah, unless it's all just for the best, in which case I'll replace baby girl with the next child. I never gave up on you, you never gave up on me. But time turned tricks and did no favors for we. The time we tied tried to blind our eyes, but they never catch us 'cause we are primatized. No, our demise is not finalized 'cause the sign is not through. The time is right. nothing but hugs for the herbs and trees. Somebody told me everything is gonna be copacetic if you let it be. Kinetic energy is meant to be unstoppable, unbeatable, undefinable, like sunshine. I pulled, cool. looked into the future and I saw a sign And said, Don't stop, get it, get it, you'll be fine. So when I tell you everything will be kept up high, I know 'cause the universe told me I. Kiwi, trying to make it rapping internationally So awesome uh... Circus and everything is gonna be het was een mooi weekend voor wielrenner Wout Poels. Hij eindigde als tweede in de ronde van Luxemburg. Nadat hij gisteren al de koninginnenrit had gewonnen. En daarin reed hij met Jacob Vogelsang en Frank Slek naar de meet... om ze vervolgens ook nog te verslaan. Wout Poels, goedenavond. Goedenavond. Ja, een prachtig slot he, van een mooie week. Ja, het was een hele mooie week. En uh, ja, het is natuurlijk uh, om de koninginnenrit te winnen was wel heel uh, speciaal. Ja, het was echt uh, belangrijk voor de Radio Shack-ploeg. Wat, wat merk je daarvan in die etappe? Uh, ja, nou, ze namen al uh, vrij vroeg uh, de koers in handen... terwijl ze eigenlijk uh, nog uh, niet de leiding hadden. Maar uh, ja, ze hadden een hele sterke ploeg... en uh, ja, daar merkte je wel aan uh, dat het een hele belangrijke wedstrijd voor hen was. Ja, en toen stond je er goed voor. Uh, positie kwam niet echt meer in gevaar... Hè? Uh, nee, inderdaad. Uh, ik kreeg op een gegeven moment uh, reed, kleur en slijk weg. Ik sprong er naartoe en daarna kwam Vroegersang. Dus ik zat met drie van radiocheck, dus dat was even wat minder. Maar uh, ja, Vroegersang uh, stond vol met klassement. Dus, uh, dus ik kon vol voor de etappe gaan. En uh, ja, dat is uh, gelukkig uh, goed uitgepakt. Maar toch was het wel een zware dag, begreep ik, vandaag. Uh, ja, vandaag was het ook een zware dag. Uh, we hebben van stad tot uh, finish regen gehad en een uh, lastige plaatselijke ronde. Maar ik kon me gelukkig goed de hand en ik werd volgens mij ook nog vijf uur vandaag, dus uh, ja, dat was helemaal mooi. Hoe -ho belangrijk is dit voor het zelfvertrouwen? Uh, nou ja, ik heb na het uh, lijfbassen, na een koers uh, meer gehad, uh, dat was ook de planning, dat is denk ik vier, vijf weken geleden. En uh, daarna ben ik uh, mijn nieuwe wedstrijd in Spanje gaan trainen en vervolgens met de, met de ploeg uh, toerintappers gaan verkennen. En uh, ja, dat is wel fijn om te weten dat je na een trainingsperiode weer een heel goed niveau kan halen. Ja, want, want we praten toch alweer een beetje over de voorbereiding op de Tour de France. Hoe, hoe ja. belangrijk is deze koers daarin? Uh, nou ja, dat was onderdeel uh, van die voorbereiding natuurlijk. En uh, ik heb nu nog uh, Gippingen uh, aankomen donderdag in Zwitserland. En dan de ronde van Zwitserland, die begint zaterdag. En uh, ja... Uh, het project loopt niet nog goed, dus we willen die goede lijnen doortrekken tot en met de toer. Ja, en, en dan in die toer een hele andere insteek van, van jouw ploeg, hè? Want Pols wordt toch een beetje de beschermde renner. Uh, nou ja, ik heb natuurlijk wel hele goede papieren binnen de ploeg... En, uh... Ja, ik denk dat de, de voorverdeling binnen de ploeg bij de Tour wel, uh, wel duidelijk, uh, duidelijk zal zijn. En ik denk dat we ook met een hele goede ploeg daar naartoe kunnen gaan. En uh, ja, hopelijk kunnen we hele mooie dingen uh, laten zien. Maar niet meer het, het vrij buitensgebeuren wat we van het afgelopen jaar kennen. Uh, dat wordt uh, waarschijnlijk wat minder. Dus uh, hopelijk kunnen we de verwachtingen inlossen. Maar uh, ja, zoals het nu allemaal gaat, uh, daar gaat het wel goed volgens planning. Dus, uh, dus hopelijk in de Tour ook. Wauw dankjewel. En uh, nogmaals uh, van harte met die mooie tweede prestatie... Op tweede plaats in de ronde van Luxemburg. Ja, graag gedaan. Dankjewel. We gaan het hebben over golf, Joost Luiten en Tim Sluiter... bij de mannen in Wales en Crystal Bouillon en Davy Claire Schevel... bij de vrouwen op de Ladies Open in Vlaardingen. Het kon een bijzondere zondag worden voor het Nederlandse golf... want zowel bij de mannen als de vrouwen hadden we serieuze winstkansen. En dat komt zelden voor... Onze verslaggever Rachna Niemeyer keek hoe het de Nederlanders uiteindelijk verging op deze misschien wel super Sunday. Als eerste blikt hij vanmorgen vooruit met Jeroen Stevens, de directeur van de Nederlandse Golf Federatie. Ja, het is twaalf uur, volgens mij moeten ze allemaal nog starten. dus uh, Het is een, blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar ik ga vandaag in de baan en achter mijn computer alles volgen. Ja, want ik kan me voorstellen dat je als directeur van, van de bond, van de federatie... Ja, toch met een bepaalde prikkeling vandaag wakker bent geworden... van laat de dag maar snel beginnen, laat ze afslaan. Ja, dit zijn de, de zaken waar je als, als Golf Federatie uh, voor investeert in de topsport. En uh, je hebt uh, af en toe successen nodig. Dus uh, mede ook uh, met dat in het achterhoofd hoop ik uh, op uh, succes, dubbel succes. Ja, de, de, de journalisten, directeuren, liefhebbers... Verzameld eigenlijk vandaag in Vlaardingen bij Broekpolder. Uh, voor de ladies, maar Daan Sloten, KLM Open directeur, golfcommentator. Word je dan wakker met een bepaald idee vandaag? Van, nou, laat iedereen beginnen, laat iedereen de baan ingaan. en ja, Laat het maar zien dan vandaag of er een soort van dubbel Dutch succes in zit. Ja, nou ja, we proberen natuurlijk hier op, uh, op het Deloitte Lezen Open in ieder geval te zorgen... dat die wedstrijd tot een goed einde komt. Dus dat is uh, puur tijd één. Die hoop dat uh, Davy en uh, Christel, die uh, vlakbij de leiding staan inderdaad kunnen gaan, uh, gaan meestrijden. Uh, ja, en die zondag is natuurlijk altijd, altijd speciaal. Of je nou uh, welk toernooi je hebt, dan worden de prijzen verdeeld. En als het dicht bij elkaar staat, wat het uh, zowel in beeld als hier uh, het geval is... dan is het uh, zeker een spannende ochtend. Kun jij dat volgen nu? Ga je dat permanent op je telefoon bij zitten houden... wat die scores van Joost Luiten en Tim Sluiter daar zijn? En nou, gelukkig hebben we hier heel veel mensen die, uh, die geïnteresseerd zijn in golf in het algemeen. Dus ik word links en rechts uh, als ergens een put valt ongetwijfeld wel uh, op de hoogte gehouden. Maar ik, ja, ik probeer het wel zoveel mogelijk te volgen. Op voorhand dus een droommiddag voor het Nederlandse golf. Maar al snel blijkt in Polder in Vlaardingen... dat de Nederlandse vrouwen niet meedoen voor de overwinning. Davy klaas Strevel begint nog goed met twee birdies op haar eerste vier holes. Maar kan het gat naar twee Leidsters in de wedstrijd dan niet verder verkleinen die dames lopen wegafkomstig uit Spanje en uit Finland. Over het algemeen uh, ben ik tevreden. Het is een beetje een dubbel gevoel nu uh, natuurlijk. Want ik had gewoon... Uh... Qua spel ging het hartstikke goed en had ik om de prijs mee kunnen doen. Maar uh, ja, het is toch weer een tijd geleden dat ik uh, in de top 5 ben geëindigd van een toernooi. Dus uh, ik heb geen klagen. Je maakt eigenlijk een vliegende start. Ja, ja de start was hartstikke lekker. Ik bedoel, uh, par birdie-birdie, uh, hoor je mij niet klagen. Gewoon, uh, gewoon goed, ik stond ook lekker te spelen. Daarna ging het wat, uh, wat stroever, had ik wat minder kansen voor birdie. Uh, en ja, met dit weer, met de baan, dan uh, kom je tegen, loop je tegen bogies aan. En dat was het geval. Uh, het is gewoon jammer dat ik niet uh, onder par heb kunnen eindigen voor, uh, voor vandaag. En uh, ja, misschien een top 3 of uh, voor de winst mee kunnen doen. Maar... Ja. Met de score van één slag onder par was het op voorhand al een moeilijk verhaal voor Christel Bouillon om nog voor de hoofdprijs te spelen. Zij haakt als eerste af. Echt slecht was het niet, maar echt goed toch ook weer niet. Uh, ja, net niet helemaal denk ik. Ik ben er dichtbij en uh, het is jammer dat het hier niet samenvalt. Dat ik graag uh, willen doen. En, uh, maar ja, het spel is niet slecht. Dus uh, ja, ik ga wel met een goed gevoel door. We hopen eigenlijk een beetje de volgers op een soort super Sunday vandaag. Weet je dan waar ik op doe? Ja. Yeah. Ik hoop het, ja, geweldig. Tim zit er ook heel dichtbij, dus... Uh... Zijn dat dingen waar je van tevoren nog, ja, volg je dat dan als je hier de baan in gaat, ben je daarvan van op de hoogte dat je denkt, nou, het zou wel eens een hele bijzondere dag kunnen worden voor het Nederlands Golf? Ja, wel. Ik bedoel, ik weet wat de jongens doen, uh, dus uh, ik hoop gewoon dat ze, dat ze een hele mooie dag hebben, maar al met al, ja, weet je, als je gaat spelen, ik denk dat de jongens ook denken, gewoon, nou, weet je, we doen allemaal onze eigen dingen en dan zien we het wel. Dus, uh, maar ja, hopelijk uh, wordt het nog mooi. Ook in Wales zat het Joost Luiten niet mee. Hij deed heel lang mee voor de overwinning. Komt in zijn eentje bovenaan te staan. Maar uiteindelijk is er voor hem een podiumplek en niet meer dan dat. Zonde, want hij was er zo dichtbij. Het verhaal van Joost Luiten... Vanaf de andere kant van de plas. Ja, nee, ja, op zich 1-over uh, niet, niet hele goede score. Maar het was vandaag uh, heel moeilijk. En de eerste 9 weet je gewoon als je gaat beginnen dat, uh, dat parren zijn goed. Ja, en dat ging eigenlijk heel erg goed totdat ik op 7 bogey maakte. En uh, daarna kwam ik goed terug met birdies op 9 uh, op en 11. Ja, nee, op zich uh, goed toernooi. Ik bedoel, als je begin van de week zegt je wordt gedeeld tweede, dan teken je ervoor. Dus, uh, dus dat was goed. Alleen ja, als je inderdaad de put op 18 gewoon erin gooit... Uh, ja, dan zit je achteraf in de play-off. Dus, en dat is balen, maar goed, morgen zal ik er wel weer, uh, anders over denken. Mr. Peter Bomber, will present the trophy to the winner. Ladies and gentlemen, with a score of 9 under... our winner is from Spain, Carlota Siganda. En met een slotapplaus voor de Spaanse winnares eindigt het op Broekpolder bij het Ladies Open. Geen Nederlandse overwinning hier. Geen Nederlandse overwinning in Wales voor Tim Sluiter of Joost Luiten. Maar het was wel een spannend en een mooi golfweekend toch. Rilan en de Bombardiers, gewoon uit Haarlem en Happy Jack. Bijna bijltjesdag, zo kunnen we de dag van vandaag op Roland Garros wel noemen. Bij de mannen althans. Novak Djokovic en Roger Federer hadden veel moeite om de kwartfinale te bereiken. We gaan erover praten met Marcella Mesker. Marcella, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe hoe verschilde het bij die twee? Het, het scheelde nauwelijks wat. Djokovic die is door het oog van de naald gekropen. Dat kun je rustig stellen. Hij stond twee sets tegen 0 achter tegen Andreas uh, Seppi. Die waanzinnig goed tenniste. Wat een wedstrijd was dat. Het was natuurlijk vandaag uh, voor het eerst uh, op Roland Gros iets kouder. Het had s'nachts geregend, dus de banen waren een stuk vochtiger. Dus zowel Djokovic als Federer uh, hadden toch daar wat last van. konden wat minder makkelijk hun uh, speleren, hun tegenstander het spel opleggen. En uh, ja, misschien dat dat een beetje de reden was dat ze het zo moeilijk hadden. Maar Djokovic, uh, dus uiteindelijk in uh, vijf sets uh, gewonnen van die Italiaan... Ja, die uh, een geweldige wedstrijd speelde, maar uh, door het oog van de naald Djokovic. Maar is het dan eigenlijk uh, Djokovic die uiteindelijk zich uh, weet te herstellen... of een concept die het simpelweg niet volhouden? Ja, ik denk dat je het zo moet zien. Kijk, weet je, de, de Djokovic van vandaag, de Feders, de Nadals, die mannen... die zijn zo uh, fysiek sterk, die hebben een team om hun heen. Die verdienen natuurlijk miljoenen. Die kunnen het ook zich veroorloven om uh, twee coaches te hebben. Een visio, een, een persman, uh, nog een fitness trainer, een andere fitness trainer, een, een diëtist, een, een dokter in het team. Dus er wordt niets uh, wordt, uh, ontbreekt hein, om, om die topprestatie neer te zetten. En ja, daar sta je dan als gewone sub -tennisser, goede tennisser tegenover... met ja, een coach of een parttime coach. En ja, daar kan je bijna niet tegenop. En dan uiteindelijk leggen ze het toch fysiek af. Dat, dat zag je in deze wedstrijd toch ook wel bij Seppi. Die hield dat hoger niveau niet vast... En Djokovic wel. Ja, en dan even Federer, die het in 4-6 redt tegen Goffin, een, een Belg. Ja, wat, wat, wat weten we van hem eigenlijk, van die Belg? Nou, heel weinig, maar dat het een hele schattige jongen is. Hij is 21 jaar, hij ziet eruit als 12. Hij eh, weegt 67 kilo... Um... Ja, dat is zelfs nog wat minder dan wat ik weet want ik moet het eerlijk bekennen. Uh, hij was lucky loser, dus hij verloor de laatste ronde in de kwalificatie. En hij staat hier in de vierde ronde, dus die jongen die wist niet wat hem overkwam. En zijn slaapkamer, uh, toen hij klein was, hing vol van posters van Vederer. Uh, Zo'n groot idool. En dan moet hij op het koers Suzanne Lenglen in de vierde ronde tegen ja, die, die fantastische Federer spelen. Dus het was geweldig, uh, die kleine goffin met die, met die spillebeentjes. Ik hoorde nog iemand zeggen... Nou, die, hij heeft het voetwerk van de Flying Dutchman Tom Okker. Zo snel en, en, en ja, zo creatief is deze jongen. Speelde een geweldige wedstrijd en snoepte de eerste set af van Federer. 7-5. Federer had zijn handen vol om uiteindelijk in vier sets te winnen. Nou ja, wat we toen meemaakten na in afloop. Eh, interview op de baan. Vrij ongebruikelijk. Met beide spelers. Ook de verliezer. Want er zaten zoveel Belgen in dat stadion. En eh, hij is eh, een Waal. Dus hij spreekt Frans. En eh, nou, aan het interview. Eh, uiteindelijk eh, kreeg eh, die coffin van Federer nog een grote hak. Een grote omarming. En Federer zei zoiets van. "Joh, Je moet volgende keer gewoon aanspreken hoor. In de kleedkamer. Want hij had gezegd. Ja, dat durf ik helemaal niet tegen de grote Federer. En het was een fantastisch interview. En wat een toernooi voor die Belg. En uh, spectaculair. Ja, dan nog even naar uh, de avond kijken. Twee lange avondpartijen met ook spektakel. Ja, zeker. Het, het houdt niet op. Het is een fantastisch Roland Garros dit jaar. Uh, tsonga Favrinka, natuurlijk de thuisspeler Tsonga-favoriet, stond 2-0 in sets voor. Maar ja, die hele sterke Favrinka, die Zwitser, die wij straks met de Davis Cup krijgen in september, die vocht zich toch weer terug tot 2-2 in sets. Nu staat het 4-2 in de vijfde set, maar de wedstrijd uh, moest gestaakt worden. Het staat 4-2 voor Tsonga, dus die wordt morgen ergens op het centrekort tussendoor gepropt. En moet uh, afgemaakt worden. En datzelfde geldt voor... Del Potro tegen Berdy... Drie sets hebben ze daar gespeeld. De Argentijn Del Potro leidt met twee tegen één in sets. En ook die wedstrijd wordt morgen afgespeeld op koers Suzanne Lenglen... waar Aranska Rus, de vierde partij van de dag, is. Dus dat wordt nu vijfde partij. Dus ik vraag me af of ze daar überhaupt morgen wel aan toe gaan komen. Ja, bijna beltjesdag dus vandaag bij de mannen. Uh, beltjesdag wel bij de vrouw, de nummer één van de wereld. Victoria Azarenka verloor van uh, Sibulkova. O hoe kan dat? Bedoel, is, is, is het allemaal weer zo aan elkaar uh, gewaagd... bij de Mevrouw? Ja, dan nou moet ik wel zeggen, die Sibyl Kova is misschien niet zo bekend. Maar ze is wel nummer 16 van de wereld, deze Slovaakse. heeft alles de halve finale op Roland Garros gehaald. Uh, speelt uitstekend op gravel. Uh, Azarenka is natuurlijk toch de hardhitter. Heeft Australian Open gewonnen, is nu de nummer 1. Uh, staat toch ook wel iets uh, met meer druk te spelen. Maar ja, onderlinge ontmoetingen stond het 7-1 voor Azarenka. Dus ja, een grote verrassing. Maar ja, gezien het spelbeeld, dik verdiend voor Sibyl Kova. Oké, okay. gaan we even vooruitkijken naar de dag van morgen. Je zei het al even, Aranxia Rus, de laatste Nederlandse speelt dan tegen Kaya Kanepi uit Estland, de nummer 21 van de wereld. Gisteren versloeg Rus nog de Duitse Julia Gurgus. De 21-jarige Rus wordt steeds volwassener, vindt ook de bondscoach van Jong Oranje, Hugo Ekker. De een die... Uh is al heel volwassen als je 16, 17 bent. Bij anderen komt het wat later. Bij Aran komt het ook wat later. Dus is nog een, eigenlijk een jonge meid die zeker niet extra vet is. Ik bedoel, ze communiceert niet zomaar met iedereen heel makkelijk. Maar ze heeft wel degelijk humor. Als je haar goed kent en ze voelt zich vertrouwd... dan is, het gewoon een, is ze heel erg open. En zo ligt het eigenlijk ook in een wedstrijd. Op het moment dat ze zich vertrouwd voelt... en ze voelt zich goed in de vel zitten... dan staat ze ook echt brutaal te tennissen. En dan neemt ze echt het initiatief. Maar als dat niet zo... ...zo is, dan kruipt ze nog veel te snel in de schulp. Ze wint aan gisteren van de nummer 27 van de wereld. Morgen staat ze dan tegen nummer 21 van de wereld. Is het dan logisch dat je ook meteen denkt, die kan ze dan ook hebben? Nou ja, vorige week woonde ze ook iemand die stond 35. Maar ja, ze verliest ook nog wel eens van iemand die staat 135. Dus uh, de, de regelmaat uh, is wel uh, op greffel wat hoger dan op andere grondsoorten. Alhoewel op trage hardcourtbanen kan ze ook erg goed spelen. Maar uh, dat meisje waar ze morgen tegen moet, die speelt ongeveer zoals het meisje waar ze gisteren tegen moet. Uh, ik denk dat die alleen mentaal wat stabieler is. En uh, ja, daar, daar worden wedstrijden ook door beslist. Dat zag je gisteren. Marcella Rus wordt volwassener, zegt uh, Hugo Ekker. Of zie jij dat ook aan haar? Nou, met het behalen van de vierde ronde kunnen we er niet omheen... dat ze een enorm grote stap in haar carrière heeft gemaakt. Het afgelopen jaar... Een beetje stil blijven staan, maar dat is helemaal niet erg. Want dan consolideer je je positie. En dat is soms moeilijker dan er in één keer komen. Nu heeft ze een stap gezet, gaat stijgen. Gaat richting 60, denk ik, op de ranglijst. Als ze dat een jaartje vast kan houden, nou, dan denk ik dat ze het heel goed. En ja, ze is pas 21 jaar. Dus uh, daar zit nog steeds veel meer in. En ze heeft nog lang niet het uh, plafond bereikt. Dus het, het gaat langzaam, maar het gaat wel. En morgen tegen Kanepi, hoe staat het met de kansen? Ja, Kansen heb je natuurlijk. Kanepi, het is geen wereldwonder. Ze is wel goed, heeft heel veel power. Mentaal sterk, hoorden we Hugo Ekker zeggen. Nou, maar ik heb haar ook wel eens wedstrijden zien wegchoken, hoor. En tegen Wozniacki stond ze 6-1, 5-1 voor met twee matchpoints. En kon het niet afmaken, verloor de tweede set. Won uiteindelijk wel. En dat heeft ze twee jaar geleden op Wimbledon ook een keer gehad. Matchpoints in de kwartfinale om de halve finale te bereiken. Chokte ze ook weg. Dus zo heel sterk als het spannend wordt, is ze ook niet. En... Um... Ja, Rus staat lekker te spelen. Dus waarom niet? Het zal weer een zware kluif worden. Maar ja, tegen die Julia Gurgas was dat ook zo. Dus uh, ze heeft kansen, zeker. Dankjewel, Marcella Mesker. We gaan dus op weg naar dag 9 van Roland Garros. En Rus speelt, uh, u hoort het al van Marcella, morgen de laatste partij op Suzanne Lenglin. Uh, het is even afwachten hoe laat dat gaat worden. Maar in ieder geval in de avond. We zijn benieuwd. Dan Aranxia Rus dus in actie. In de rijke geschiedenis van het EK-voetbal zijn er veel incidenten voorbijgekomen. Soms in wedstrijden, soms daarbuiten. Aan de vooravond van een nieuw EK staan we iedere avond stil bij één van die incidenten. Vandaag een wissel die het hele land in beroering bracht. Waarom moest Robben eruit? Het is al een rode majoen, mensen. In die ass of alle players. En gestopt. Het is een eigenlijk, hè. Het weer kan gebeuren. ek incident.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 Nu naar Van Nistelrooy. Van Nistelrooy 2-0. Ja, ik ook omdat Nederland met 2-0 voorkwam. En uiteindelijk uh, toch uh, als verliezer het veld afstapt. En nu zit het er wel in. En dat is de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 voor Paul Bosveld. Dan uh, moet hij een beetje zijn. Als je de reacties toen uh, hoorde van het publiek, er waren zo'n 10.000 uh, Nederlandse helftelsupporters, ja, die vloot uh, uh, Dik Advocaat finaal weg. En het publiek staat ook niet. Vandaar dat fluitconcert, want Robbe was levensgevaarlijk. Ik was zelf ook verbijsterd. Eigenlijk was iedereen verbijsterd. Nou, dat snap ik helemaal niet. Nee. Wat is dit nou voor een wissel? Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijke wissel. Hoe kon dit advocaat dit doen? Uh, Robbe was de man die twee assists had gegeven. Die uh, wervelde. Nou, meest merkwaardige wissel met het volbouw dat hij geblesseerd zou kunnen zijn. Het was een tikje voorzichtig met hem gedaan. Ook toen had hij al, hij al last van zijn hamstring.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 De wissel van Ayen Robben besproken door Hugo Borst, destijds ook al columnist bij het AD. Je hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. T Jan en Dien naar 1979 en Surf City. Het is nog onzeker of de Kroaat Ivica Olic het EK gaat halen. De speler van Bayern München, die volgend seizoen voor Wolfsburg speelt, liep gisteren een dijbeenblessure op in de oefenwedstrijd tegen Noorwegen. Op een eerste scan was nog geen zware blessure zichtbaar. Maar voor de zekerheid ondergaat de spits morgen een uitgebreid medisch onderzoek in München. En eerder vandaag haakte al de Engelse verdediger Gary Cahill definitief af. Hij heeft een dubbele kaakbreuk en Martin Kelly van Liverpool is opgeroepen als zijn vervanger. En daarmee komen de lijnen van deze uitzending zo meteen met het oog op morgen... met John Jansen van Galen. En langs de lijnen is weer terug morgenavond om 10 uur. Goedenavond. Je houdt van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Viprodog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipronil, het best verkochte anti